8 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Rooms-katholieke kerk maakt uitschrijven makkelijker. PVDA wil regeling voor werkloze piloten en ochtendspits zonder grote problemen.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 Nederland wil dat er haast wordt gemaakt met het opzetten van een Europese trainingsmissie voor Malinese militairen. Dat zei minister Timmermans in een brief aan de Tweede Kamer. Ook vindt buitenlandse zaken een versterkte en versnelde inzet van de internationale gemeenschap nodig. Minister Timmermans ziet ook een rol weggelegd voor Nederland bij het steunen van de maatschappelijke organisaties in Mali. De ontwikkelingshulp is in maart vorig jaar bevroren na de militaire coup, Maar de samenwerking met verschillende organisaties is wel doorgegaan.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 Opkomende economieën doen het daarentegen veel beter. Volgens de Wereldbank boeken ze een groei van 5,5 procent. Vooral China blijft het goed doen met een verwachte groei van 8,4 procent. In New York heeft gouverneur Cuomo de aangescherpte wapenwet ondertekend. New York heeft nu de strengste regels voor wapenbezit van alle Amerikaanse staten. Wapens met een magazijn waarin meer dan zeven kogels kunnen zijn niet meer toegestaan. En ook schietwapens met een militair karakter worden verboden. Verder moeten medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg het melden als ze denken dat een patiënt met een wapen een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen. New York loopt vooruit op de voorstellen van vicepresident Biden om het wapenbezit in de hele VS aan banden te leggen. Die worden vandaag of morgen verwacht. De ochtendspits lijkt probleemloos te verlopen. Rond half acht stond er in totaal zo'n 60 kilometer file op de Nederlandse snelwegen. Straks horen we hoe het er nu bij staat. En Rijkswaterstaat strooit op sommige plaatsen uit voorzorg. De NS rijdt nog steeds met een aangepaste dienstregeling. En er rijden minder treinen dan normaal. De afgelopen nacht was er voor het eerst deze winter strenge vorst. In de beeld werd het min 12,6 graden. En het koudst was het in Gilserijen, waar het min 14,9 werd.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 Awb en Verkeersinformatie in het midden en westen van het land komen mistbanken voor. In het hele land is het plaatselijk glad door bevriezing, maar dan vooral op de lokale wegen. En in Limburg is het ook glad door sneeuw. En daardoor zijn de spitstroken op de A2 Eindhoven en Maastricht vanochtend niet open. En dat zorgt voor een vrij lange file op de A2 richting het zuiden. Tussen Echt en Urmond, 9 kilometer. Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij het Velzen nog 6 kilometer. Maar daar zijn de rijstroken weer vrij. En door de problemen door de sneeuw in Limburg... ook een vrij lange file op de A76 vanuit Geleen naar Heerlen. Tussen Geleen en Knoppet Tenesse 8 kilometer. Vanochtend ook vertraging bij de spoorwegen. Want tussen Amersfoort en Apeldoorn... tussen Breda en Lage Zwaluwen... en tussen Tilburg en Bokstol rijden geen treinen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 NOS Radio Injournaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. Strijd tegen de extremisten in Mali wordt toch zwaarder dan misschien was gedacht. En Frankrijk is nu naastig op zoek naar steun, ook van Nederland. Mocht een dergelijk verzoek ons bereiken, dan zullen we ons daarop braden. Maar minister Timmermans van Buitenlandse Zaken houdt de kaarten stijf tegen de borst. De internationale wielerwereld houdt de adem in voor de ontboezemingen van Lance Armstrong bij Oprah. We kijken naar de mogelijke consequenties, doen we met geolippens. En SNS Reaal zit zwaar in de problemen. Nu ligt er wel een reddingsplan, maar er wordt een stokje voor gestoken. En dat stokje wordt gestoken door uh, Brussel. Blokkeert een mogelijke oplossing voor de problemen van de bank... en verzekeraar SNS Reaal. De Europese Commissie vindt namelijk dat ABN AMRO en ING... geen steun mogen geven. Omdat die banken zelf met staatssteun zijn geholpen. En dan dus in het voordeel zouden zijn. Meldt het Financiële Dagblad. SNS verkeert in zwaar weer door uh, enorme verliezen op de vastgoedfinanciering... en zoekt al maanden naar een oplossing. Bij ons in de studio is aangeschoven redacteur André Meinema... André, vertel eens, wat is het probleem volgens uh, Brussel? Nou, volgens Brussel is het probleem eigenlijk dat niet iedereen zomaar SNS uh, Real mag, uh, mag helpen met uh, de problemen. SNS Real is de bank natuurlijk die in 2008 tijdens de bankencrisis in problemen kwam. Geholpen moest worden door, met staatssteun overeind gehouden. Het jaar daarop kwamen ze in zwaar weer, eh, doordat ze enorme verliezen gingen leiden op de vastgoedportefeuille, een soort molensteen om de nek geworden, hebben ze eigenlijk al bijna 2 miljard op verloren. De kapitaalbuffers van de bank zijn daardoor zwak en de bank kan ook de staatssteun niet terugbetalen, wat eigenlijk zou moeten gebeuren volgens Brussel dit jaar. Het zit ze niet mee natuurlijk, de economische tijd zit tegen, eh, de verliezen stapelen zich op, de koers is laag, hedgefondsen zitten achteraan, claims regent eh, op de bureaus van de SNS. En dus hebben ze een enorm probleem. En zoeken ze eigenlijk al maandenlang naar een oplossing... van hoe we uit de problemen gaan komen. Kun je denken aan, we gaan de bank en verzekeraar splitsen... in een aparte bank en een aparte verzekeraar. We gaan verzekeringsdochters eh, verkopen... leveren geld op waarmee we onze buffers kunnen versterken. Okay, ja. We kunnen een bad bank oprichten. Dat wil zeggen, een, een, een, een bank waarin alle rommel van vastgoedfinancier wordt ondergebracht. Eh, zodat ze eigenlijk de, de bank en de verzekeraar ontlasten van die, van die last. Kortom, er worden allerlei scenario's uitgewerkt... En een van de scenario's zou dus kunnen zijn dat uh, zo'n bad bank wordt opgericht met de hulp van bijvoorbeeld ING en uh, ABN Amro andere banken. Dat zou de overheid ook heel graag willen. Die dan zou zouden daarin dan aandeelhouder worden of zo? Die moeten zeg maar mee, ja, mee aandeelhouden, mee investeren, mee het kapitaal bufferen, Want je kunt wel zeggen we, we organiseren een bad bank en er stopt wel een rommel in. Maar ja. dan, zo, zo gaat dat niet in de financiële wereld. Dus er moet een soort kapitaal buffer voor zijn. Nou, op zo'n portefeuille is er zo'n anderhalf à twee miljard euro nodig. Die zouden die andere banken kunnen ophoesten. Waarom zouden die daar aan mee willen doen eigenlijk, André? Nou, dan zou het ministerie van Financiënpunt natuurlijk heel graag... dat zoveel mogelijk marktpartijen zorgen voor de eigen markt. Eh, en dat niet de overheid weer eh, om de hoek moet kijken... Dus ook om privaat bank... geld erin. Ja, liefst wel natuurlijk. Ja, niet ja. alleen belastinggeld. Bijvoorbeeld, nee. want ze hebben natuurlijk al een staatsbank. Ja, ja en, en dus eh, wil men natuurlijk heel graag... dat, dat die banken meewerken En daar zet eh, Brussel blijkbaar een stokje voor. Die zeggen van, ja, maar je mag niet als bank... in dit geval ABN AMRO en ING... zelf overeind houden met staatssteun. Sterker nog, ABN AMRO is een staatsbank puur sang... Je uh, mag niet zomaar geld steken, investeren, uh, in, bijvoorbeeld in zo'n badbank. Dat mag je niet, want je bent een... Uh, bank met steun zelf. Er zijn dat voorwaarden heel strikt om wel, wat je wel en wat je niet mag waarom, doen. Waarom zijn die voorwaarden daarin zo strikt? Heeft dat te maken met het feit dat ze wel of niet op eigen benen kunnen staan? Of heeft het met concurrentieoverwegingen uh, te maken? Vooral dat laatste. Niet zozeer dat ze niet sterk genoeg zouden zijn. Want ABN en heeft hebben goede kapitaalbuffers opgebouwd... de voorbije tijd. Alleen, zij hebben staatssteun gekregen. En de voorwaarden van Brussel uh, aan banken die staatssteun krijgen... zijn erg strikt. Ze mogen bijvoorbeeld niet overnames doen... Uh, ze mogen niet stunten met hoge spaarrentes. Ze mogen mm. niet stunten met lage hypotheekrentes. Omdat dat marktverstorend zou werken. Want dat zou je dan alleen maar kunnen doen ten koste van andere partijen. Omdat je nu door de staat bent geholpen en overeind gehouden. En dus zit je in een soort bevoorrechte positie. En dat je dus makkelijker uh, dat soort zaken zou kunnen doen. Mag allemaal niet, totdat het zelf betaalt. Ja, en dat is nog niet het geval. Zeker niet bij ABN Ambro, want dat is een staatsbank. En nog niet bij ING. En dus zegt Brussel eigenlijk, ja, dan mogen jullie niet helpen. Rabobank zou misschien nog kunnen helpen. Ik wou nou zeggen, we hebben nog een groot bank. Ja, maar die wilde toen niet eens eentje doen. En bovendien, die hebben natuurlijk al recentelijk... vorig jaar Friesland Bank gered van de ondergang. Dus die hebben al een bank overgenomen. Op terug, ja. En ik denk, als je de geluiden hoort van de voorbije jaren... zit Rabobank nu niet te springen om uh, de restanten van uh, SNS. Maar wacht even. Dan blijft er uh, nog één partij over. En dat is de staat. Gaat, ja. gaat die het allemaal op de schouders nemen? liefst niet. Maar als het niet anders kan, dan kunnen ze niet anders. Het is natuurlijk een systeembank. Het is de vierde bank van Nederland. 30, 32 miljard euro aan spaargeld zit daar gestald. 50 miljard aan hypotheken. Dus het is geen kleine bank. Eigenlijk is de bank te groot om te laten vallen. Ja. En dus moet de staat wel iets gaan doen. Maar, maar dat, snap, dat snap ik dan even niet. Want dan snijdt Brussel zichzelf toch ook in de vingers. Want dan gaat er uh, weer staatssteun komen, wellicht. Dat, dat drukt dan weer op begrotingen en staatsschuld. <laughs> dat willen we toch juist niet? Nee, dat wil niet. Maar als het niet anders kan, dan kan het niet anders natuurlijk. Mm. Ik bedoel, dat is natuurlijk jammer. Maar Brussel heeft een bepaalde regels. Wanneer het gaat om concurrentie en staatssteun, die liggen er. Daar kun je niet omheen. En dan hoopt de overheid er wel uit te komen. Maar als ze er niet uitkomen, dan zullen ze toch zelf de portemonnee moeten trekken. economie redacteur André Meijner, maar dankjewel. Het is 13 minuten over 8. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken praten morgen over Mali. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... heeft alvast een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. We gaan naar Den Haag, naar Wilco Boom. Wilco, wat staat er in die brief? Wat wil het kabinet dat er gaat gebeuren? Ja, de Europese ministers die gaan morgen praten over training van het Malinese leger. en Dat gebeurt op initiatief van Lady Aston, de Europese commissaris... die over het buitenlands beleid gaat. Nou, er waren al Europese plannen voor een trainingsmissie... voor het Malinese leger en de inzet van het overleg. Morgen, waar, waar minister Timmermans dus ook aan zit, is om die trainingsmissie te versnellen. En dat is nodig, want het Malinese leger dat is, uh, slecht, er is, is er slecht aan toe, slecht georganiseerd. Dat blijkt ook uit die opstand in het noorden van Mali. Het leger is totaal niet opgewassen tegen de opstandelingen. Vandaar dus dat Frankrijk die militairen heeft gestuurd. En vandaar nu dus het plan om de trainingsmissie voor het Malinese leger te versnellen. Hmm, nou, in het verleden is er veel te doen geweest ook over trainingsmissies. Is het kabinet bereid um, daar een volledige Nederlandse bijdrage aan te leveren. En hoe zou die er dan uitzien? Nou ja, er is de bereidheid om iets te doen... maar er is op dit moment ook geen verzoek om een bijdrage te leveren... zei minister Timmermans gisteravond in Nieuwsuur. En hij hield daar zijn kaart aan de borst. Maar je hoorde ook wel in zijn stem doorklinken... dat er bereidheid is om iets te doen. Er is geen verzoek op dit moment. De Fransen, het lijkt me ook onwaarschijnlijk... dat de Fransen een verzoek zullen doen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 Timmermans zei maandag bij ons al in de uitzending dat er geen denken aan is dat Nederland gevechtstroepen gaat leveren. Voorlopig. Nee, nee, maar dat is denk ik <lacht> nog steeds zo. Dat ja. het uh, niet denkbaar is, maar je moet veel Maar wat eerder... dan wel? Wat, wat, nou, wat zou wel kunnen? Je, je moet bijvoorbeeld aan denken uh, aan uh, luchttransport. Nederland neemt deel aan het European Air Traffic Center. Dat is een, een, een samenwerkingsverband van een aantal Europese landen. Het coördinatiecentrum zit in Eindhoven. Daar hebben verschillende landen uh, vliegtuigen in ondergebracht in dat traffic center. En die vliegtuigen die kunnen ze van elkaar uh, gebruiken. En zo is is het bijvoorbeeld denkbaar dat uh, met een Nederlands Hercules transportvliegtuig Franse troepen naar Mali worden gevlogen. En ook is het denkbaar dat op enig moment uh, Nederlandse trainers het uh, Malinese leger gaan helpen trainen en dat zou bijvoorbeeld in Burkina Faso kunnen gebeuren melden Haagse bronnen. Hey, Timmermans zei bij ons ook dat uh, Nederland al, al jaren... een uh, warme ontwikkelingsband heeft met, met Mali. Uh, wat zou Nederland op dat vlak kunnen en willen doen? Nou, Nederland is inderdaad uh, al jaren uh, nauw verbonden met Mali. Mali is een soort donordarling geweest. Daar gingen allerlei projectsteun naartoe. en Het land kreeg ook uh, begrotingshulp. Nou, die hulp is wel teruggeschroefd na een staatsgreep... die daar uh, is gepleegd vorig jaar. Maar inmiddels werkte minister Ploemen van Ontwikkelingssamenwerking... aan plannen voor nieuwe hulp. En volgens Timmermans mag dat ook wel wat gaan kosten.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 Ja, meer ontwikkelingshulp voor Mali dus, wat Timmermans betreft. En ook de bereidheid om op andere manieren een bijdrage te gaan leveren daar. Uh, maar hoe dat dan precies moet gaan gebeuren, dat, uh, dat, gaan we dat gaan we later zien. Dat moeten we afwachten. Goed, dankjewel. Welkom Baum. Een nachtje slapen en dan weten we eindelijk... wat Lance Armstrong echt aan Oprah heeft opgebierd. Maar de wielerwereld is wel in beroering. praten we zo over na de verkeersinformatie. Het AWB, John Bakker. Valt mij hè, John? Nou ja, het is wel ietsje meer dan normaal op een, op een woensdag. 150 kilometer. Normaal zitten we nu zo rond de 100 kilometer. Maar goed, in vergelijking met gisteren valt het reuze mee. Er uh, ligt nog wel wat sneeuw in, uh, in Limburg. Uh, daardoor is op de A2 Maastricht Eindhoven de spitsstrook niet open. Zorgt inmiddels tussen Urmond en Roosteren voor een file van 5 kilometer. Uh, op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoogmade, 11 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. En ook op de A4, maar dan de andere kant op, richting Delft... bij knooppunt Ippenburg 2 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil. Er is nu nog maar één rijstrook open voor het verkeer. En verder is er vrij veel vertraging in Limburg op de A76... vanuit België naar Heerlen, tussen Kerensheide en knooppunt Essen 9 kilometer. En inmiddels rijden er ook geen treinen meer van en naar Den Bosch. Dat heeft te maken met zijn en wisselstoringen. En de vertraging is ook daar meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Oeh, het is koud in de bouw. We hebben dat vanochtend al gehoord, Mark Robin Visser. Um, had jij nou je thermo-ondergoed mee? Ja, natuurlijk. Ja, dat heb ja. ik aan. Kijk eens aan. Ja, je moet in laagjes werken. Hè? Ja, dat heb, dat heb ik de afgelopen jaren toch wel uh, geleerd, hoor. Dat weten ze trouwens op de bouwplaats ook donders goed, hoor. Als het koud is, dan... Wat zegt u de Salami-tactiek, hè? De salami-tactiek, oh, plak... zegt meneer <lacht> Bolleman. Plakje, plakje <lacht> voor plakje. Nooit alles in één keer. Nooit alles in één keer. <lacht> Nooit alles <lacht> in <één> keer. <lacht> je moet wat overhouden. <lacht> ja. Hoeveel laagjes heeft u nou? Uh, vier. Vier? dat is veel, hoor. Ja, en twee paar sokken. Zeg Elvira Bos, ja. hoeveel laagjes heeft u? Nou, ik zit wel aan vijf inmiddels. U heeft vijf laagjes? Ja. Serieus? Ja, ja, ja. ja. En dat voor een vakbonds, hoe noem je dat, vakbondsmedewerker? Ja, nou, zo zou je het kunnen noemen, ja. Elvira Bos is van FNV Bouw, ja. Hele speciale schoenen. Ja, vertel even aan de luisteraars. Dat zijn hele, hele warme schoenen. Die zeer geschikt zijn voor dit weer. Dus vandaar aangetrokken. Zeg mevrouw Bos, u komt veel op bouwplaatsen zoals deze hier in Utrecht. Ja, regelmatig, ja. ja. En wat doet u dan? Nou ja, wij, uh, ik en mijn collega's van FNV Bouw, kijken vooral of, uh, of er doorgewerkt wordt onder beschermde omstandigheden. Uh, zodat mensen, niet, uh, bouwvakkers, niet worden blootgesteld aan die gevoelstemperatuur van min 6 graden of lager. Wij staan nu aan de voet van het nieuwe stadskantoor uh, van Utrecht. Dat nu gebouwd wordt. Een gebouw waarvan ik me heb laten vertellen waar 700.000 ton staal in Heel is verwerkt. Veel, ja. Ja, ja, ja, ja. Heel veel kan ik me helemaal geen voorstelling nee. meer maken. Maar er zijn een paar stukjes over en die worden nu uh, afgevoerd. Nou, dit, dit, dit zijn de, de hoofdbalken van de tijdelijke beschermconstructie van de, ah. de jaarbeurs -traverse. Die zijn nu nou niet meer nodig, dus die worden nu uh, weer op een vrachtwagen meer. geladen. En ja, uh, uh, mevrouw Bos, het is dus koud, maar die mannen die, die zijn dat nu wel aan het doen. Is dat wel in orde? Uh, nou, ik begreep van de uitvoerder dat uh, de mensen die hier werken, werken in de onder beschermde omstandigheden... Uh, en nou weet ik niet, en dat is meteen een mooi voorbeeld van wat de FNV Bouw zegt. Uh, onder welke cao deze mannen vallen en of ze zzp'er zijn. Of de, ene, de ene persoon valt wel onder een cao en de andere weer niet? Ja, op een bouwplaats gelden altijd verschillende cao's. Dus uh, bouwnijverheid heeft die regel van min 6 graden of lager. Dat je dan het recht hebt om te stoppen met werken. Ja. Uh, voor zzp'ers uh, gelden alleen de, de standaard-arbo-regels. En ons standpunt dus ook van uh, laat die veiligheidsregels rondom voorst gewoon gelden voor iedereen op de bouwplaats. Ja. Dus alle werkenden. Maar ja, zzp'ers vallen niet onder een cao. Dat is natuurlijk ook misschien een van de redenen waarom ze ooit zelfstandige ondernemer zijn geworden. Ja, die vrijheid. Uh, veel mensen willen die vrijheid opzoeken en uh, maken daar zelfstandig een keuze in. Vinden wij prachtig natuurlijk. Alleen zeggen we van nou, denk ook aan je veiligheid. En, uh, zorgen ook voor dat de uitvoerder uh, ja. beschermde omstandigheden biedt. Dat is natuurlijk ook ieders persoonlijke verantwoordelijkheid. Hè? Ik heb gehoord dat hier ongeveer de helft van de werkers zit nu thuis. Dat zijn bijvoorbeeld de dakdekkers en een aantal installateurs zitten thuis. De dakdekkers, de stucadoors, de tegelzetters, een aantal installateurs die zitten thuis. Maar ja. zijn ook, die gaan door. Die gaan ook gewoon door, ja. Sommigen onder hun eigen verantwoordelijkheid. heb je als FNV dus eigenlijk ook niet zoveel over te zeggen. Kan je wel goede bedoelingen hebben? Nou ja, in zoverre. Kijk, er zijn natuurlijk uh, hele algemene regels die, uh, ja. uh, die opgelegd zijn over, over, over veiligheid en gevaarlijke werkomstandigheden. Die gelden echt voor alle mensen. Uh, alleen de specifieke regels voor bouwnijverheid, die zouden ook moeten gelden voor alle werkenden. Zit we zitten bovenop, dat is duidelijk. Ja, ja. ja, ja zeker. Okay. Ja. Heeft u al veel meldingen gehad? Ja, we hebben regelmatig meldingen gehad over mensen die door moesten werken. Ja. Goed, Elvira Bos, bedankt. En wij gaan hier verder nog even rondkijken. Ja. Groeten uit Utrecht. Kijken naar morgen. Morgen is het zover. Het interview, het interview van Oprah Winfrey met Lance Armstrong. Om de spanning nog maar verder te doen stijgen, heeft ze al een tipje van de sluiber opgelicht. Oprah Armstrong heeft dopinggebruik opgebied, maar niet op de manier waarop men dat zou verwachten. Maakt Amerikaanse media allemaal niets uit. De voormalig sportheld is finito. Vele malen heeft de coureur Lance Armstrong dopinggebruik glashard ontkend. Zoals in 2005 in de rechtbank tijdens de rechtszaak tegen de verzekeraar SCA Promotions, die hem een bonus weigerde uit te keren vanwege alle dopingbeschuldigingen. Uh, you have never taken any performance enhancing drug in connection with your cycling career. Correct. That would include any substance that's ever been banned. Correct. It would include anything on the banned list. For example, would would that include that you've never. Dus u heeft nooit enig stimulerend middel gebruikt dat voorkomt op de dopinglijst? Vraagt de rechter. Correct, antwoordt Lance. En u heeft ook nooit uw eigen bloed gebruikt voor dopingsdoeleinden? Nee, natuurlijk niet, want dat is verboden. SCA Promotions moest de renner 11 miljoen dollar betalen. Maar in oktober vorig jaar keerde het tij voor de wielerheld... toen het Amerikaanse antidopingagentschap USADA... Armstrong beschuldigde de speel te zijn in het meest geavanceerde en succesvolle dopingprogramma dat de sport ooit gekend heeft. De Internationale Wielerbond stript hem van zijn zeven toerzegens. CBS News has confirmed that Lance Armstrong now admits using performance enhancing drugs after denying it for more than a decade. Armstrong gooide naar verluid afgelopen maandag eindelijk de handdoeken in de ring tijdens een interview met Oprah Winfrey. Ook Fox urgent Lance Armstrong has now reportedly admitted, I doped. Ook al wordt het interview pas donderdag uitgezonden. De Amerikaanse media weet het zeker. Lance heeft bekend. The Justice Department is likely to join a lawsuit against Armstrong to recover government funding for his cycling team. Nu is het wachten op een lawine aan rechtszaken tegen de renner. Ja, dat zou zo zo'n gevolgen kunnen hebben. Wielerverslaggever Gio Lippens. Gio, goedemorgen weer. Goedemorgen, Lara. Newer Seilid, Dick Pound bijvoorbeeld, heeft gezegd dat wielrennen... als Olympische sport gevaar loopt door de bekentenissen van Armstrong. Uh, vertel eens, wie is Pound en waarom zegt hij dit? Pound is uh, van oorsprong een advocaat uit Canada, uit uh, Montreal. En uh, hij is uh, IOC-lid. Hij is ook het voormalig hoofd van het WADA, van het Wereld anti Instituut. En nou, hij heeft in het verleden nog al eens gepeperde uitspraken gedaan. Met name in de richting van de bazen van de wielersport. Uh, dus in de richting van Hein van Brugge, later Pat McQuaid. Uh, laten we zeggen, Pound uh, zit erg in de oppositie... in de richting van, uh, van, het, uh, van de UCI, van de Internationale Wielren-Unie. En hij heeft nu inderdaad gezegd van nou, uh, als dit allemaal waar blijkt te zijn als de bazen van de UCI eh, betrokken blijken te zijn bij deze zaak. Als het klopt wat Armstrong zegt, dan eh, moeten we het wielrennen maar schrappen van die Olympische kalender. Eh, wat ik al zeg, het is een man van de gepeperde uitspraken. Aan de andere kant ja, zou het wel een signaal kunnen zijn in de richting van eh, de internationale sportwereld van oké, okay, het wielrennen deugt niet en laten we het maar van die Olympische kalender schrappen. Er is al eerder even sprake van geweest, maar toen heeft Sjaak Rogge Belgische baas van het IOC heeft gezegd dat de huidige wielrenners niet mogen leiden onder het gedrag van de vroegere wielrenners. Maar goed, de panelen die kantelen wel een beetje. Magio, hmm, ook de sprintnummers, de hardloopnummers zijn niet van de Olympische Spelen verdwenen. Hoe groot is nee. dat je de kans dan in dat wielrennen wel verdwijnt? Ja, maar goed, aan de andere kant moet je daar nooit, uh, nooit onvoorzichtig mee omgaan hoor. Er hoeft maar een sentiment te ontstaan dat echt uiteindelijk het hele wielrennen uh, uh, ja, verdacht is. En, en dat men vindt dat het dus geen Olympische status verdient. En uh, ja, voor je het weet is het wel van de, van de kalender uh, verdwenen. Kijk maar naar het honkbal, het softbal. Uh, ook dat is met een pennestreek, is dat in de tijd verdwenen. Had niks met schandalen te maken, maar met de beperkte internationale uh, status van, van, van, van die sport. Uh, het kan zomaar gebeuren hoor. Dus, dus eerlijk gezegd uh, vind ik wel heb ik wel het idee dat ze in Zwitserland, in Erglen, waar de UCI zetelt... dat ze deze signalen toch wel heel serieus moeten nemen. Wat hoor jij, Geo, om je heen in de wielerwereld? We hoorden eerder in een bijdrage dat renners van Omega Pharma Quickstep... nog niet veel willen zeggen hè, over Armstrong, behalve dat Nicky Terpstra... die gaat kijken naar het interview. Wat hoor je verder om je heen? Ja, verder hoor je we sijpelen er wat reacties door van renners. Hoor. Want renners zijn niet al te scheutig hoor, met, met reageren op dit verhaal. De meesten die zeggen inderdaad hetzelfde wat ze bij uh, Quickstep zeggen, wat Terpstra zegt, wat Kevin ook zegt. Eerst even zien wat Armstrong en vooral horen wat Armstrong allemaal zegt. En dan pas uh, reageren we. Uh, Bouke Mollema die uh, heeft uh, vanuit uh, Spanje laten weten dat uh, in ieder geval dat hij dat, dat, dat blij verrast is met. Uh, uh, de bekentenis als die er al komt. Hè, maar laten we daar maar vanuit gaan van Lance Armstrong. Hij noemt dat dan een historisch uh, moment. Uh, maar verder wil hij er ook niet uh, al te zeer op ingaan. Gisteravond hebben wij hem geprobeerd te bellen voor onze radio uitzending. En toen, uh, ja, toen was het ook duidelijk dat hij, uh, dat hij niet bereikbaar uh, was of wilde zijn. Uh, verder Max van Heeswijk, oud ploeggenoot van Armstrong, heeft al gereageerd. Die heeft overigens gezegd van voor mij blijft het toch een held, het blijft gewoon de beste renner van dat moment, uh, wat er ook verder gebeurd is. Ja, en zo druppelen die reacties wel binnen, maar ik kan nog niet zeggen dat het echt stormloopt met reacties. En dan die rechtszaken nog even, want de meest interessante, mochten ze ervan komen, zijn die misschien dan wel tegen officials van de Internationale Wielerunie, UCI, want volgens de New York Times wil Armstrong tegen hen getuigen. Ja, Armstrong heeft gezegd dat hij de grote bazen van het wielrennen wil aanpakken. Nou, dan denk ik meteen terug aan Heijn van Brugge, die in de tijd dat Armstrong zijn toerzegers aan elkaar reeg de grote baas was van de Internationale wielrenunie. unie Er is ook al uh, veel over gesproken, over geschreven... over de band tussen Armstrong en uh, de Nederlander. Uh, ze zouden nou ja, redelijk vriendschappelijk met elkaar zijn omgegaan. En uh, Armstrong zou toch regelmatig hebben geweten... waar de dopingcontroles plaatsvonden en hoe. Dus ja, uh, dat, dat, dat hangt nu wel in de lucht, dat er nou iets gaat gebeuren. En als dat gaat gebeuren, dan denk ik dat uh, de huidige leiding van de UCI... Uh, niet al te lang blijft zitten. Gio Lippens, we spreken hier vast nog deze week. Zeker.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 Die zeggen van ja, maar je mag niet als bank, in dit geval ABN AMRO en ING, zelf overeind houden met staatssteun. Sterker nog, ABN AMRO is een staatsbank, puur zang. Uh, je mag niet zomaar geld steken, investeren, uh, in bijvoorbeeld in zo'n bad bank. Dat mag je niet, want je bent een uh, bank met steun zelf. En, mag je niet, en dat zijn voorwaarden heel strikt om wel wat je wel en wat je niet mag nou. doen. Het ministerie en de Nederlandse Bank hebben gevraagd of er een uitzondering gemaakt kan worden, maar de signalen uit Brussel zijn niet hoopgevend. PVDA Tweede Kamerlid Atje Kuiken wil dat er iets wordt gedaan voor de grote groep werkloze jonge piloten in Nederland. Die hebben vaker schuld van een paar ton die ze niet kunnen afbetalen omdat ze geen zicht hebben op werk. Kuiken wil een beter vangnet en ze wil dat de regering iets aan de verstoorde verhoudingen op de arbeidsmarkt voor verkeersvliegers doet.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 zodat we jonge mensen niet uh, nu al um, ja, eigenlijk in een uitzichtloze situatie stoppen. De vliegscholen leiden een paar honderd piloten per jaar op. Terwijl Nederlandse luchtvaartmaatschappijen al jaren bijna geen nieuwe piloten aannemen. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken wil zo snel mogelijk een trainingsmissie voor Malinese militairen. Dat schrijft hij in een brief van de Tweede Kamer. Nederland heeft nog geen verzoek gekregen om mee te doen, zei minister Timmermans in Nieuwsuur.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 De ochtendspits lijkt probleemloos te verlopen. Rond acht uur stond er in totaal zo'n 138 kilometer file op de Nederlandse snelwegen. Rijkswaterstaat is aan het strooien uit voorzorg op sommige plaatsen. En de NS rijdt nog steeds met een aangepaste dienstregeling. Er rijden minder treinen dan normaal. Er zal ongetwijfeld vertraging, eh, vertraging optreden. Er zijn ook minder treinen, maar het leeuwendeel van de mensen kunnen gewoon met de, de trein naar hun bestemming.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 Awb verkeersinformatie in het midden en westen van het land komen mistbanken voor. En in het hele land is het vooral op de lokale wegen plaatselijk glad door bevriezing. En in Limburg is het ook nog eens glad door sneeuw. En daardoor is de spitstrook op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Roosteren vandaag niet opengegaan, Staan een file van 8 kilometer achter. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoge maanden 11 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen... bij de afrit Arkel, 4 kilometer. En ook vrij veel vertraging op de A76 vanuit België naar Heerlen... tussen Kerensheide en Knooppunt ten Essen, 10 kilometer. Dan een vertraging bij de spoorwegen. Want van en naar Den Bosch rijden geen treinen. Van en naar Breda rijden minder treinen. En tussen Breda en Lage Zwaluwe rijden geen treinen. En ook geen treinen tussen Amersfoort en Apeldoorn... en tussen Tilburg en Bokstol. Heeft allemaal te maken met zijn en wisselstoringen. En in alle gevallen is de vertraging meer dan een uur. In, goedemorgen, het is uh, zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het uh, NOS Radio 1 Journaal. Uiteraard praat u later in deze uitzending ook nog even bij over die problemen op het spoor. Blijf luisteren. Het is weer de derde dag van de Open Australische Tenniskampioenschap in Melbourne. Aangeschoven is hier tenniscommentator Jan Roos. Jan, goedemorgen. Eerst goedemorgen. Eerste vrouwen maar, want Nederlanders zijn er niet meer actief in het enkelspel. Uh, Australische Samantha Stozer uh, was dat nog wel? Want ik moet was zeggen. Ja, maar. was, want ze heeft verloren en dat was een drama, Marcel. Oh, dan tegen, ja. Ja, tegen Hicheng, Cheng, de Chinese nummer 42 van de wereld. Maar een goede Chineze, want ze stond in 2010... in de halve finale van de Australian Open. Maar het was 5-2 voor Samantha Stoser in de derde set. En toen ging het helemaal fout. Spanning in de arm, zenuwen. En ze verliest die derde set uiteindelijk met 7-5. Binnen de rest van de US Open, Samantha Stozer. Maar is in Australië nooit verder gekomen dan de vierde ronde. Voelt daar toch de spanning van het, van het thuispubliek? Een beetje Mores Mo in Parijs, die dat ook altijd had. En Stozer heeft dat in Australië. Drama voor Samantha Stozer: 5-2 dus voor en dan 7-5 verliezen tegen Yicheng. Zie je dat ook op de baan gebeuren bij haar? Dat Choke, ja, ja, die spanning die ja. in de benen gaat zitten? Je ziet, je ziet het vooral verkrampen in de forens Ze misten okay, heel veel forens En de Chinezen die speelden ook heel goed naar die voorrend. toe. In die derde setten kwamen dubbele fouten. Die voelt dat. Ja, <laughs> die voelt dat. Een volley die, die normaal goed gaat, gaat gewoon onder in het net. En het publiek voelde dat ook. Het werd muisstil op de baan. En die voelde gewoon, dit gaat helemaal fout. het is ja, doodzonde heeft ze gewoon ontzettend veel last van. Goed, er komen weinig... Uh de berichten binnen vanuit Melbourne. Is ja. er is niet veel spectaculairs gebeurd bij de vrouwen? Nou, het was een beetje een, een, een, een saaie dag met een uitzondering. Madison Keys, let op haar Marcel. 17 jaar, Amerikaanse, net buiten de top 100. Heeft een wildcard gekregen en staat nu in de derde ronde. Ze won van Tamira Pacek uit Oostenrijk, 6-2-6-1. De nummer 30 van de plaatsingslijst. 23 winnaars, waaronder 6 aces. Fantastische wedstrijd van deze Madison Keys. Groot talent in de w WTA Tour... En speelt nu in de derde ronde tegen Kerber. Maar let op haar. Nou, dan ook nog even de mannen. De Spanjaard David Ferrer plaatst zich ten koste van Amerikaans Mijzik. Voor de derde ronde is Ferrer titelkandidaat. Nou ja, Jawel, dat, dat zou kunnen. Vorig jaar uh, kwartfinale in uh, Australië. Won het toernooi van Auckland hè, in de voorbereiding. Uh, was in Parijs uh, indoor nog heel goed op dreef eind vorig jaar. Is als vierde geplaatst. Is voor Spanje natuurlijk de hoop. Nadal, daar komen ze ook nog op. Die is er dus niet bij. Um, had toch vier sets nodig tegen Tim Smeishek, de Amerikaan. Een uh, lucky loser, dat betekent dat hij in het hoofdschema is gekomen... Uh, vanwege een blessure van John Isner. Maar Smeishek uh, versloeg wel Karlovic in de eerste ronde in drie sets. Ferrer was gewaarschuwd, ging in de derde set eventjes fout. Die leefde hij in, maar hij wint uiteindelijk in vier sets. Titelkandidaat, Ferrer altijd wel goed voor kwartfinale, halve finale. Maar Titelkandidaat vind ik ja, iets te groot woord. Nou, en Nadal dan maar, want je zegt ja. het al, hij is er dus niet. Hoe gaat het met hem eigenlijk? Nou ja, hij is, hij is er dus niet bij vanwege die virusinfectie. Hij is er dus heel lang uit geweest uh, met zijn knie sinds Wimbledon. En uh, nu is het nieuws dat hij weer gaat beginnen op het Gravel in Zuid-Amerika. Viña del Mar in Chili. En daarna speelt hij in Sao Paulo in Brazilië. Dat is de verwachting. Maar ja, uh, eerst maar helemaal fit worden. Hij traint weer wel voluit, gewoon in Spanje. En dan gaat hij dus naar Zuid-Amerika. Laten we hopen voor Nadal dat het wel lukt dat hij echt weer kan gaan tennissen. Jan Rolfs over de Australian Open, dankjewel. Amerika's religieuze leiders presenteerden gisteren een plan aan president Obama... om het wapengeweld te stoppen. Ze willen een verbod op wapens die eigenlijk in het leger thuis horen. En ook moet de achtergrond van iedereen die een wapen wil kopen... grondiger worden gecheckt. Vicepresident Biden, die later vandaag zijn voorstellen doet aan de president... zat al eerder om de tafel met deze geestelijke leiders. We regret, Lord, that it took the murder of twenty children to break our nation's heart and to stir us to action. But Lord, our hearts are broken now. Het spijt ons, Heer, dat we nu pas in actie komen, dat daarvoor de levens van twintig kinderen nodig waren. Maar Heer, nu is ons hart gebroken. And with sorrow and growing resolve, we promise, we promise you, to keep on keeping on until we've done all in our power. To this moral and crisis. Met pijn in ons hart, maar wel vastberaden, zullen we nu alles doen dat in ons vermogen ligt om deze morele crisis te overwinnen, zegt bischop Marian van een protestantse kerk in Washington. Amen. De kerkleiders ze zijn er zich van bewust dat hun strijd niet eenvoudig zal zijn. We are aware that pressure from gun lobby and gun owners continues to mount around this issue. De wapenlobby begint zich al steeds meer te verzetten, zegt Dominie Nelson van een presbyteriaanse kerk. But we believe the political leaders in Washington can resolve this problem and achieve meaningful gun reform if only they have the will. Politieke leiders moeten nu moed tonen om tot effectievere wapenwetten te komen. We have to call for one, a ban on all assault weapons. We eisen een verbod op aanvalswapens, zegt de dominee. En voor zover bekend gaat nu ook Obama een wetsvoorstel indienen van die strekking. War, no Dit zijn oorlogswapens die niemand nodig heeft, meent de dominee. We are for universal background checks. En ook Obama gaat zich sterker maken voor uitvoerige controles van iemands achtergrond. Our faith and holy books call us first and Not protect ourselves against one another. Volgens de Bijbel moeten we van elkaar houden en moeten we ons niet hoeven beschermen tegen elkaar. Dat is wat de National Rifle Association bepleit, waar de gelovigen tegen zijn. De executive vice-president van de National Rifle Association zei dit. Het enige stops een bad man met een gun is een goede man met een gun. De evangelist Jim Wallace spreekt schande van de reactie van de NRA op de schietpartij in de Sandy Hook School. De belangrijkste wapenlobbyist zei dat een slecht trick met een wapen alleen gestopt kan worden door een goed persoon met een wapen. Deze opvatting is de kern van het probleem van het wapengeweld in de VS, meent de evangelist. Maar feitelijk klopt daar niks van en het is niet te rijmen met onze religieuze waarden. En niet alleen de christelijke waarden. Whether it was Newtown, whether it was Colorado, whether it was Wisconsin, we have been going through traumatic experiences, and it's exactly what the Koran tells us that if you kill one person, you are as if you are killing the entire mankind. Newtown, Colorado, het waren allemaal traumatische ervaringen. De Koran zegt als je één mens doodt, dood je in feite de hele mensheid zegt dokter Said Said, een van de leiders van de Amerikaanse moslimgemeenschap. President Obama presenteert vanavond om zes uur zijn wetsvoorstellen... en verordeningen om het wapengeweld in te dammen. Uiteraard hoort u daar meer over. Op Radio 1 in de staat New York zijn gisteren al strengere wapenwetten ingevoerd. Die moeten model staan voor de hele VS. U hoort een reportage van Wessel de Jong. Japan heeft alle Dreamliners aan de grond gezet. Na opnieuw een incident met het nieuwe zuinige vliegtuig van Boeing... praten we zo dadelijk over na de verkeersinformatie. Bij de AWB John Bakker, het is toch nog lastig op sommige plaatsen. Ja, zeker in Limburg. Daar heeft het natuurlijk wat gesneeuwd. En daardoor zijn wat spitsstroken niet opengegaan. Daar was dan ook vanochtend de, eigenlijk de meeste vertraging. Maar op dit moment gaat het toch wel weer vrij goed. We zaten op 150 kilometer. Er zijn er nog ongeveer 100 van over. Met wel vrij veel vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoog Made, 13 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. En in Limburg nog veel vertraging op de A76 vanuit België naar Heerlen. Tussen knooppunt Kerensheide en knooppunt Ten Essen, 9 kilometer. Wat slechter gaat het vanochtend bij de spoorwegen, want uh, van en naar Den Bosch rijden minder treinen. Van de naar Breda rijden minder treinen en helemaal geen treinen tussen Breda en Lage Zwaluwen, tussen Tilburg en Bokstol en tussen Amersfoort en Apeldoorn ook daar geen treinen. Het heeft vooral te maken met wisselstoringen en in de meeste gevallen is de vertraging rond een uur. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Nou, dat ging gisteren toch beter, had ik het idee op het spoor. Ik zei het al, we praten u daar zo dadelijk over bij. Mocht u problemen ondervinden op het spoor, laat het ons even weten via het La Radio. Dan uh, kunnen we NS en ProRail daar even mee om de oren slaan. Dan naar uh, de Boeing 787, de Dreamliner. blijft tobben met uh, het pronkstuk van Boeing... De Japanse luchtvaartmaatschappij, al Nippon Airways... houdt zeven van haar toestellen aan de grond... na een incident afgelopen nacht in de lucht in het westen van Japan. Steven Verhagen, vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, U volgt ongetwijfeld de problemen met de Dreamliner. Ze moeten in Japan gedacht hebben beter tien aan de grond dan één in de lucht. Lijkt me zorgwekkend voor, voor onder andere Boeing. Ja, dat, dat, dat lijkt me ook. Um, het is wel heel erg serieus als een maatschappij uh, uit eigen beweging alle toestellen aan de grond houdt. W wat is er aan de hand? Wat, wat is er mis met die Dreamliner? Nou, dat, dat, als ik het allemaal goed begrijp, dan uh, gaat ook de, de, in ieder geval de Amerikaanse autoriteiten een uh, soort keuring uh, invoeren... Uh, om uh, na te gaan uh, waar, het, uh, waar het mis zou zijn kunnen gegaan met, uh, met de fabrikage en met, uh, met de assemblage van het, van het toestel. Uh, kennelijk zien zij aanleiding dat er, dat er ergens toch misschien uh, fouten zijn gemaakt in uh, het zij het ontwerp of het zij uh, de fabrikagelijn en assemblage en lijkt me verstandig dat men daar al het, uh, al het onderzoek uh, naar doet het is inderdaad uh, zorgwekkend uh, voor zo'n uh, zo nieuw uh, toestel maar ik moet er wel bij zeggen dat je wel heel vaak ziet dat er, uh, dat er wat uh, ontwerpproblemen zijn in het begin hè. er zijn vaak dingen met airconditioning die begin niet helemaal, helemaal soepel werken, daar mm -hmm. komen dan wat wat modificaties op. Maar roken uiteindelijk... in een cockpit, dat lijkt me toch wat ernstig? Nou, met name dat de uh, worst nightmare, om het in goed Nederlands te zeggen, um, voor een vlieger is, is brand aan boord en uh, een uh, rookontwikkeling, uh, omdat je dan echt uh, gewoon uh, natuurlijk niks meer ziet. En brand uh, is uh, in, in een zeer ernstige vorm ook niet meer tegen te houden, uh, gaat u maar na het, het ongeluk met de Air 111 in 1998. Dat is echt een van de, van de grootste nachtmerries uh, voor vliegers. De andere dingen, ja, er kan eens een keer een lek van brandstof ontstaan, is vervelend. Uh, zeker als het in, in een zeer, uh, zeer groot lek uh, zou zijn. Uh, barsten in uh, ramen van, uh, van cockpit of wat dan ook. Ja, het komt wel voor ook in andere toestellen. Alleen hier is het zo dat het een nieuw vliegtuig is. En dat is, uh, dat is met name uh, dat paard zorgen van, zit het dan niet in het ontwerp? En daar moet men... Goed naar kijken. Goed. Um, maar meneer Verhagen, uh, even naar de verklaring zoeken. Want uh, Boeing is natuurlijk in een felle concurrentiestrijd verwikkeld met Airbus. Hebben ze een beetje te veel haast gemaakt met die Dreamliner? Nou, dat, dat lijkt me niet. Uh, ze zijn er al zo lang mee bezig. En niet dat dat een garantie is dan dat ze er geen haast mee gemaakt hebben. Want het duurde eenmaal langer vliegtuigen ontwerpen. Maar het is ook diverse malen al uitgesteld... Um, ik denk dat ze alle voorzichtigheid nemen, ook Boeing kan het zich niet permitteren dat ze iets op de markt brengen wat, nee. uh, wat uiteindelijk uh, niet veilig is. Maar de, het zou hem in de finesses kunnen zitten natuurlijk hè? Wat zegt u? Het zou hem in de finesses kunnen zitten. Nou dat kan en dat is natuurlijk altijd moeilijk. Uh, een vliegtuig is uh, zo'n dermate complex uh, apparaat en dan vliegen er wel heel veel rond. Maar een nieuw ontwerp vergt zo ontzettend veel, uh, uh, inderdaad finesses wat u zegt, en, uh, en dat. Dat, euh, dat daar uiteindelijk iets mis kan zijn gegaan. En met name de elektrische bedradingen en dat soort dingen moet heel goed doorzocht worden. Want als dat brand kan on, uh, veroorzaken, dan, uh, dan is dat heel, heel erg serieus. En ja, uh, nou, goed, een brandstoflek, wat ik al zeg, dat kan voorkomen. Er vliegen natuurlijk best wel wat rond. En dit was daar nou, volgens mij met een brandstoflek, de eerste. Ik weet het niet zeker, maar uh, dat, dat zou kunnen. kunnen. Maar de, de ontwerpfouten, uh, met name in het elektrisch systeem, daar zal heel erg goed nagekeken moeten worden. Alsof die er zijn. En dan ook snel mogelijk verholpen worden uiteindelijk. Wanneer zouden we in Nederland met de Dreamliner uh, gaan vliegen? Gaat dat überhaupt nog gebeuren, denkt u? Nou, dat denk ik wel. Ze uh, we staan al op diverse uh, bevestigde orders van, uh, van maatschappijen. In ieder geval Arkefly heeft hem volgens mij al, uh, al binnenkort in zicht. En dan binnen een jaar, ik dacht, 2014 of 2015. Uh -huh. En uh, uh, ook KLM zal er aan uh, gaan in en Air france Want, want zijn. ze zullen eraan gaan, ze moeten wel ook al? Voelt het nu misschien niet goed? Nou, het is natuurlijk wel een vliegtuig wat, wat uiteindelijk in potentie heel veel kan betekenen voor maatschappijen in, in de enorme concurrentieslag die er is. Okay. Omdat een licht vliegtuig is, minder brandstofverbruik, daardoor ook een stuk economischer. Maar daarbij zal, zullen geen concessies op veiligheid nou. gedaan moeten worden. De winst zit hem hier met name in het gebruik van nieuwe en andere materialen. Goed. Steven Verhagen, vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Dank u wel. Graag gedaan.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 Dus we uh, moeten er maar wat moois van maken. En leuk dat het in Noordlaar is? Ja, daar komt veel publiek op af, hè. En uh, ja, het, het schaatsen leeft weer in Nederland. Dat is belangrijk. Vlak voor de wedstrijd is nog een groepje dames bezig met de warming-up. Er worden hier wat stretchoefeningen gedaan. Hoe gaat het? Goed. Zinnen? Ja, zeker. Ribels? Ja, tuurlijk. Het is gewoon sowieso een beetje de gekte eromheen. Omdat, uh, nou, je, natuurlijk zit er gewoon je normaal dagelijkse ritme. We gaan naar school en dan hoor je berichten op de radio en op tv van... Um, ja, het gaat toch gebeuren. En, uh, dus ja, dan is het altijd leuk welke wedstrijd dan het eerst uh, aan de beurt is. Welke plek. En uh, nou ja, we zijn nu dus in noord -Lade. 70 rondjes. Ja, dat ja, doet wel. Bij de koek en sopie is het ook gezellig. Heerlijk. Ja, hartstikke lekker. Past er goed bij, denk ik. Hè? Komt u uit de buurt? Uit Heerenveen. Ja, de kniepen bij Heerenveen.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 Mijn dochter, ja. Andrea Sikkema, B-nummer 49. Ja, ze dus zit uh, op de vierde plek van die groep van, uh, van zes. Is ze een kanshebber? Als het op de lange adem aankomt, welkom het op een sprint aan niet. Echte diesel. Akkoord, dames. We gaan de laatste ronde in. We gaan hier naar de ultieme uitslag. Jawel, Mariska Huisman, 80 reden schouten, 90 Voske Damar van der Wal. Het Kersten.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 Als ik dat mocht zeggen op de radio. Hoe ging het met je dochter? Ja, ja prima. Uitgereden. Dus die doelstelling is bereikt. Oh, hier komt Sanja van Kenneth. Hallo. Ja, het ging goed. Ik was gewoon, gewoon mooi. De hele wedstrijd mooi voorin. Een paar keer weggegaan. Had meer ingezeten aan het einde, vind ik. Het is het steeds... was voor het eerst, toch? Ja, het was wedstrijd eerste dus, uh... Maar Je ouders zijn trots, volgens mij. Ja, nee. Helemaal leuk. Het is de eerste keer. Dus dan moet je blij zijn gewoon dat je hem uitrijdt, Margriet. He? denk ik. Een ja. uurtje later zijn de mannen aan de beurt. Er staat inmiddels rijden dikke rond de ijsbaan. Nou, ik vind het leuk, ja, leuk. Ja. Even opletten hoor, anders zie ik niks meer, ja. Laatste ja? ronde. En we gaan hem binnenhalen dames en heren. Fantastische 2013 PAN op de vries. winnaar meneer. Ja, zeker. Ja, ja. Wat is een mooie wedstrijd. Ja, heel mooi. Zowel bij de dames als bij de heren uh, vond het uh, een van de, de mooiste wedstrijd die tot dusver uh, in Noordlaren uh, verreden is. Ja. Nou, volgend jaar weer? Ja, zeker, heel graag zelfs. Wat enthousiasme bij de eerste marathon op natuurijs. Josephine Treheer was in Noordlaren. Ja, en hoe zorg je dan voor jezelf in die snijdende kou bovenop een gebouw? Mark Robin Visser. Ja. Doen hoe, hoe, hoe doen ze werken. dat? Ja, en, en met de handen bijvoorbeeld? Want je moet toch bijvoorbeeld spijker slaan, ik noem maar wat. Ik, ik, ik ga dit even aan Dick en aan Gert-Jan uh, vragen. Dick en Gert-Jan zijn allebei aan het werken aan het nieuwe stadskantoor in Utrecht. Ze hebben allebei een witte helm op. En toch is er een groot verschil tussen Dick en Gert-Jan, of niet Gert-Jan? Ja, ik ben gewoon een cao'er. U bent de cao'er. Ben en Dick? Is een zzp'er in dienst van een onderaannemer. Een zzp'er in dienst van een onderaannemer. Dan denk ik meteen, dan bent u een cowboy. Uh, ja, zoals je ja. het kunnen zien. Maar het ja, is zo gevoelig voor de kou als een ander, hoor. dus dat maakt niet uit. Ja. Lara wilde even weten wat jullie aan de handen hebben. Wat doen, hoe doen jullie dat met de handen? Ze uh, hebben uh, allebei niks. nu niks. Maar, blote uh, handen. Maar we hebben ook een beetje geïsoleerde handschoenen. En uw handen zijn een beetje roodpaars? Ja, omdat ik nou even zonder handschoenen was. <lacht> <sta. lacht> maar ik heb het niet koud. Ja. <lacht> zeg, in de CAO staan regels hè, over hoe, hoe, hoe lang je nog door mag werken als het koud is. Maar als ZZP'er... Heb je daar niks? Nee. Uh, als je stopt met werken, betekent het ook uh, stoppen met betalen. Dus u wilt zo lang mogelijk doorwerken? Ik wil zo lang mogelijk doorwerken. Gaat het nog een beetje? Ja. Tegen kou kan je eigen kleden. Tegen nattigheid wordt een ander verhaal. Ja. Ja. Bevalt het, ZZP'er zijn? Zou u niet liever uh, onder een CEO vallen? Zoals, uh... Het bevalt mij heel goed. Al is het de laatste jaren, wordt het wel uh, iets minder Hoezo? Makkelijk? makkelijk? Ja? Iets minder makkelijk. Want? Uh, de salarissen gaan achteruit. Wij moeten behoorlijk inleveren. Ja, ja, u lacht erbij, maar het is natuurlijk wel serieus. Wat, wat bent u nou aan het doen? Wij zijn een vlonder aan het maken onder, de, onder het stadskantoor... zodat ze zo meteen over die vlonder kunnen lopen... om de onderkant van de ja. zesde verdieping af te kunnen werken. En in de sneeuw, hè, en het waait hier ook behoorlijk. Hoe gaat het met u? Nou, mij gaat goed, want ik ben voorbereiding aan het maken voor de jongens in de zaagloos. Dus ik sta lekker uit de wind. U staat binnen uit de wind. Ik sta lekker in de wind. Dat is dan het verschil tussen de ZZP en de CEO. Ik wil er een beetje afzien, de ZZW. <laughs> verschil moet er wezen. Ja, ik heb ook een CEO, maar ik sta hier ook gewoon. Uh, ja. Ik ben ook totaal onbeschermd. Ja, daarom. Ik val onder zijn CEO. Dus het is verschrikkelijk allemaal. Het is afzien hoor. Maar zo, gewoon laagjes. Laagjes, Lara. Gewoon zoveel mogelijk laagjes. En dan, uh, ja. Het scheelt ook wel. Bij Boel en Van Eesteren krijgen we ook altijd soep. Uh, oh, lekker. Ja, soep. Ja, nee. oh, we en wie die Wat is zo'n soep gaan ja. maken? Ja. <laughs> we hebben nog genoeg te doen hier. Ja, gaan we gauw. Ook laagjes, uh, maar dan ijs op de wissels. NS heeft redelijk problemen op het spoor. Bellen zomaar even met de spoorwegen om te horen hoe het gaat. Vallen wat treinen uit? Houdt u rekening met vertraging en blijft u luisteren. op Radio 1.